In de randstad staan nu twintig files. Op deze wegen heeft het verkeer de meeste vertraging. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Naarden en Muidenberg zes kilometer, tien minuten extra. Op de A4 richting Amsterdam bij Zoeterwouden, drie kilometer door een ongeluk. De rechterrij is dicht. A7 van Horen naar Zaandam tussen Horen en Purmerend en Noord, vijf kwartier vertraging. En op de A28 richting Utrecht staat tussen Strandmulden en Hoeverlaken negen kilometer door een ongeluk. De ook is dicht. De vertraging is meer dan een half uur.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 Van die aflevering van Zandvoort op Zondag. bij zien je. We de, de single van The Doobie Brothers en The Long Train Running. Ja, het is 6 over 2, in Zandvoort. Een hele goede middag. We zijn er weer, tolweg Tina. En weer zijn we, Albertjan en ik zelf. Drie uur lang met Zandvoort op Zondag. Ook goedemiddag, Albertjan. De zondagmorgen bent je overleefd, jongen. Ja, zondagmorgen zal het een eitje tikken, rustig wakker worden. CFM Jazz luisteren. En dan richting studio. Ja, we zijn er weer. Uh, goedemiddag luisteraars, kijkers. En Rob, gezellig. De komende drie uur weer live vanaf het Mediapark. Aan de Tolweg 10A. Wat gaan we vandaag doen? Uiteraard rond de klok van half vier, de evenementenagenda. Dus houd u pen en papier bij de hand. Want er is natuurlijk weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Het weer, het is wat heilig, blijft het zo, wordt het beter, wordt het slechter. U hoort het allemaal uh, tijdens ons ZFM weerbericht rond de klok van half drie. Half vijf uiteraard het dier van de week. En vandaag hebben we nog uh, eenmaal, er zit maar één hond nog in het, uh, in, het, uh, in het dierenthuis. En die luistert naar de naam Herbie, dus het wordt tijd dat Herbie ook een thuis vindt. Dat om half vijf. Het gedicht van de week, er liggen weer twee erop, dus je mag uh, kiezen. Mooi. Dus de liefhebbers, uh, om kwart voor vijf is het weer zover het gedicht van de week. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. En uh, uh, uh, volgen wij voor u natuurlijk de voetbal-eredivisie... met straks de kraker die om half drie gaat beginnen... tussen uh, Noord en PSV. En ik heb al laten vertellen dat uh, meneer Kuit niet speelt. Dus dat uh, zal wel een tactische zet zijn van de coach. Maar goed, daarover later meer.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 Terug te horen op de radio, de single van Jess Land. Je hoort hem met Bonfire Heart. Elf over 2 in Sanford, een Goedemiddag en een hele fijne zondag. En houd de radio lekker aan op CFM, want zo dadelijk komt het eraan. Het Salzburgs Nieuws. Wel een meedoelplaat, hè, Super Supertramp en Breakfast in America. Dus zijn we toegekomen aan het Stanford's Nieuws in het Kort. Want er is wel weer het een en ander gebeurd, Albert Jan. Nou, niet zo veel, hoor. Valt er uh, tegen. Valt tegen, valt het hmm. tegen. Maar heb je dinsdagavond wat te doen? Uh, nee. Heb je nog niks in je agenda Nee. Gezin? Nou, nu wel even, want wij gaan samen gezellig naar de raadsvergadering. Oké. Okay. Dat lijkt me wel eens een keertje, hè? De tijd dat we daar eens even ons gezicht laten zien. Want de vergadering van de gemeenteraad is op 28 februari aanstaande. Aankomende dinsdag vergadert de Zandvoortse gemeenteraad weer over diverse onderwerpen. Zo staat de toeristische visie op de agenda en werpt de raad een blik op de kaders van het voorgenomen participatietraject voor de APV. Ook wordt aan de raad toestemming gevraagd om de statushouders wat langer tot 1 juli 2017 te huisvesten in het pallier.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 Gunstige plek is om het feest te organiseren. De Engelse plaats Brighton heeft uh, ook zijn eigen Gay Pride... ...en daar blijkt het heel goed te werken... ...en heeft het toerisme een boost gekregen, al dus Peters. Ook ziet de Zandvoort er een, afna uh, een afname van het, het LHBT-gemeenschap in Zandvoort. Vroeger was het hier veel gezelliger door de Gay Pride... ...naar het dorp te halen hoopt hij de gemeenschap een nieuw leven in te blazen...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 De afsluiting gaat in op vrijdagavond 10 maart om 10 uur s'avonds... en duurt tot zaterdagavond 11 maart 10 uur s'avonds. Tot zover. Dat was het Hetzalvends Nieuws in het kort bij CFM. Uiteraard ook na te lezen op onze website www.zfmsandvoort.nl... of de CFM-app. Die kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store en Windows Storm. Zoek even onder ZFM Sanford en download hem nu op je telefoon of tablet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 Weet je ook wat stilte is? Want het is.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 Simon, en pak maar mijn hond. Ja, zo dadelijk om half drie gaat hij beginnen, hè, die topper tussen Feyenoord en PSV. Nou, die wedstrijd gaan we vanmiddag volgen bij Salford op zondag. Wie gaat er winnen, Albert Jan? Uh, <laughs> ik ga op Feyenoord. Nou, hou ik het op PSV. Oh, we dus zullen het straks zien. In 3 gaat die starten, de spanning die stijgt. De topper van vandaag Feyenoord tegen PSV. Ja, en PSV strijdt vanmiddag in de Kuip... voor de laatste kans op titelprologatie in de Eredivisie. De nummer 3 van de ranglijst moet winnen van koploper Feyenoord... om uitzicht op het landskampioenschap te houden. Het verschil tussen beide clubs bedraagt nu nog 8 punten. Met een gelijkspel schiet de titelverdediger uit Eindhoven niets op. Feyenoord en PSV zijn evenals nummer 2 Ajax in 2017 nog zonder puntverlies... De top 3 behaalde na de winterstop zes overwinningen op rij. Feyenoord kan vandaag voor de eerste keer in de clubhistorie... de eerste zeven eh, eredivisieduels van een kalenderjaar winnen. De Rotterdamse ploeg won op 18 september eh, met 1-0 bij PSV-verdediger Erik Bottigem. Maakte in de 82e minuut het doelpunt voor de Brabanders. Is het dan nog eh, altijd de enige nederlaag dit seizoen in de eredivisie? En als het nog niet genoeg is, de topper is in de uitverkochte Kuip... ...start zometeen om half drie. En Ajax begint om kwart voor vijf aan de thuiswedstrijd... ...tegen Heracles Almelo. En de Amsterdamse ploeg staat op, momenteel op vijf punten van Feyenoord. Wij gaan uiteraard de topper in de Eredivisie voor u volgen... ...en zodra er nieuws is, dan zult u dat van ons horen. Nou, ik hoop dat de heren van PSV niet te veel carnaval gevierd hebben... Hè? ...want dan gaat het niet goed uh, straks. Maar we gaan hem inderdaad uitgebreid volgen bij Zalvertorp Zondag. De topper van vandaag, Feyenoord...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 we don't was awesome, De single van de weekend. En het weekend bij ZFM begint altijd al op vrijdagmiddag. Hè, tussen 3 en 5 met de Breakdown Gepresenteerd door Maurice Mulder. Daar in de 40 beste plaats van Europa. Keurig netjes op haar rij gezet. Zo ook deze van Dag Punk. En uh, inderdaad de weekend met I Feel It Coming. ZFM niet alleen op radio. Maar we zijn er ook op tv. Beleef het ritme van Zandvoort. Ook op tv. ZFM Text TV. Op kanaal 45. 45. Kijk je digitaal via Signal, Dan ga je naar kanaal 40, 24 uur per dag. De laatste nieuwtjes op CFM TV. En natuurlijk het radiogeluid van CFM. Dus uh, ook op TV kun je ons beluisteren. Kanaal 40, digitaal via Signal En uh, hier zijn de nodigjes in de moed voor dansing. Een aantal weken geleden vond het plaats in een café aan de Houtenstraat. Raadje, plaatje, CFM tegen de rest van de wereld, Albert Jan. De rest van de wereld die heeft het verloren van CFM. Nou, deze plaat van de Nole Sisters komt daarbij langs. He. Titel en artiest uh, Nou Het team van CFM had het uiteraard goed, want dit waren de Nolen Sisters. En in de mood voor dancing. Het danst, goed, weer ik. Zo, het is 1 over half 3. We gaan eens even kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. Het is op deze zondag over het algemeen bewolkt en vanochtend viel er nog wat lichte regen en motregen. Vanmiddag is het droog en bij een matige zuidwestenwind stijgt de temperatuur naar een graad of 10. Vanavond en de koude nacht is en blijft het bewolkt en bij een naar zuid krimpende wind daalt de temperatuur niet of nauwelijks naar waarde van omstreeks de 8 graden. Morgen is het ook bewolkt en vrijwel de hele dag valt er regen en motregen. De zuidwestenwind waait matig en aan zeekrachtig en de temperatuur stijgt opnieuw naar een graad of 10. En na morgen is en blijft het wisselvallig... met elke dag wel regen of een enkele buien. En ook regelmatig vrij veel wind. De temperatuur gaat geleidelijk wat naar beneden... maar aan het eind van de week gaat deze weer omhoog. dus Rico Schreuder. En het weer is te lezen op www.meteopagina.nl... of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. En hier is Bruno Mars... single van Bruno Mars en 24K, je hoort hem op de zondag bij CFM. De Zandvoort, een hele goede middag en dit is iets heel anders. Hier is Imagination. eigenlijk bijna nooit meer op de radio. Dus wel uh, lekker om hem een keer uh, te draaien bij CFM op de zondag. Imagination hoor je en Justin Illusion. Nou, de tussenstand van uh, de klapper van vandaag... Uh, Feyenoord tegen PSV, daar staat het op die moment 1-0. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Kuit heeft niet gesnoerd. Hmm, hmm, hmm. <laughs> Oké, okay, we gaan even kijken naar de andere wedstrijden die inmiddels gespeeld zijn. We beginnen met de wedstrijd van vrijdag. Uh, ADO Den Haag tegen FC Twente. Gelijkspelletje 1 tegen 1. Trainer Alfons Groendijk van hekkensluiter ADO Den Haag... reageerde vrijdagavond ingetogen op het gelijke spel voor eigen publiek... tegen subtopper FC Twente 1 tegen 1. Voor de opvolger van de ontslagen Zelko Petrovic... was het zijn eerste succesje met zijn nieuwe ploeg. Collega René Haken was niet tevreden met de remise. Hiervoor had ik vooraf niet getekend en achteraf even min. We hadden veel de bal en domineerden in de wedstrijd. We hadden onze kansen in het strafschopgebied... echter beter moeten uitspelen. Zaterdag werden er vier wedstrijden gespeeld... waaronder FC Groningen tegen FC Utrecht een 2-3. FC Utrecht nam op spectaculaire wijze drie punten mee uit Groningen... via twee treffers van Brian Linssen... Stond de thuisploeg bij Rust op een 2-0 voorsprong, maar die gaf het na rust weg. Sebastian Haller, Giovanni Troupé en Yassine Ayoub... bezorgen de FC Twente het volle pond 2 tegen 3. Jij bent altijd wel blij, hè, met die namen. Ik ben zo blij. Excelsior <laughs> tegen Willem 2, dan werd het 0 tegen 2. Uh, Willem II had op Woudestein aan twee treffers in de twee minuten genoeg om met 2-0 te winnen. Dico Koppens en Erik Valkenburg tekenen na een uur spelen voor de Tilburgse treffers. De thuisploeg eindigde het duel met 10 man nadat Daniel Pantic de in de blessuretijd een rode kaart kreeg. Dan uh, NEC tegen Sparta Rotterdam, daar werd het 0 tegen 1. Sparta verschafte zich via een 1-0 zege in Nijmegen, lucht in de onderde regio's en een mentale boost op weg naar de halve finale voor de beker van aanstaande woensdag. Een treffer van Paco van Morsel in de eerste helft was voldoende voor de zegen. NEC'er Gregor Breinburg rekende zich het puntverlies het meest aan... want hij miste een strafschop. En dan de laatste wedstrijd van gisteren. SC Heerenveen tegen Rode SC 3 tegen 0. Met 11 tegen 11 hielden de Limburgers zonder veel moeite stand in Friesland. Maar na de rode kaart van Mohamed L. Makrini... tien minuten na rust kwam SC Heerenveen wel tot scoren. Doken Smit... Henk Veerman en Reza, daar heb je hem al... ...Gucciano Jat, ja, uit zeker. de strafschop... ...zorgden ervoor een enigszins geflateerde 3-0-zegen. En vandaag is er inmiddels één wedstrijd gespeeld. Die begon vanmiddag om half 1 hebben we tegen, over go Overgaard Eagles tegen Vitesse 1 tegen 3. Vitesse heeft zijn eerste zegen in drie duels geboekt... ...na thuisnederlagen tegen Willem II en Ajax... ...werd eenvoudig met 3-1 gewonnen van bij go Ahead Eagles... Van Wolfswinkel zette Vitesse na bijna een half uur op voorsprong, nadat hij de bal in het doelgebied behendig onder controle had gekregen. In het vervolg van de eerste helft drong go Ahead wat meer aan... maar de gelijkmaker bleef uit. go Ahead begon na de pauze sterk... maar voor sloeg bij de eerste Arnhemse kans toe. De vervanger van de geblesseerde Tiguan Nidu trof het doel met een bekeken schot. ...Rashincha, <laughs> op fraaie wijze. De derde van Vitesse, waarna Crawley... Heilig. ...Crawley met een mooi schot de Deventer, de Deventer Eer redden. om half drie zijn de twee wedstrijden gestart... ...waaronder AZ tegen Peck Zwolle, daar staat het nog 0 tegen 0. Uh, dan Feyenoord, zoals gezegd, tegen, ontvangt thuis PSV... Uh, tussenstand momenteel 1 tegen 0. En zo meteen om kwart voor vijf gaat hij beginnen de wedstrijd Ajax tegen Heracles Almelo Uiteraard houden we de wedstrijden van de eredivisie vanmiddag voor je in de gaten bij Zandvoort op zondag. Wij zijn er tot aan vijf uur vanmiddag met niet alleen informatie, maar ook heel veel lekkere muziek. Waaronder deze van The Four Seasons. van Frankie Valli en The Four Seasons en Oh, What a Night. Jawel, we hebben een geweldige plaat weer uh, voor je uitgezocht. Een nieuwe hit van dit moment, hier is Cooking on Three Burners. van Des van Cooking on Tree Burners en Minds Made Up. Er gaat kunst aankomen op de boulevard. Vanaf medio april tot met medio september... gaat wederom Art Boulevard Zandvoort plaatsvinden. Afgelopen jaar heeft er een kleine try-out plaatsgevonden... en dit werd zo leuk ontvangen door zowel de kunstenaars... als de voorbijgangers, CQ-bezoekers van Zandvoort... dat het dit jaar langer plaats zal vinden. Het idee is ontstaan door de ervaringen tijdens reizen... in verschillende landen, wanneer het een toeristenplek is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 Voorbeelden van waar de organisatie naar op zoek is: levende standbeeld, karik karikatuurtekenaar, portrettekenaars, schilder, beeldhouwers, sieradenmakers, gezichtsschilders voor kinderen, masseur, harenvlechten, hanno-tattoezet, zet er allerlei soorten art, maar dan ook wellness zijn dus zeer welkom op de Art Boulevard Zandvoort. Bij interesse en vragen kun je een mail sturen naar Natalie, Natalia, moet ik zeggen, Natalia beachpromotions.nl. Natalia Apenstaartje Check ook de website www.artboulevardzandvoort.com. www.artboulevardzandvoort.com. Dus Le, uh, ja, levende kunst op de boulevard van zomer. Weer de, ja. Medio april tot en met medio september. Weer een mooi initiatief uh, hier in Zalvoort. Dus uh, meld je aan uh, bij uh, Natalia. Natalia. Natalia. Natalia. Van uh, Beach Promotion voor uh, dit uh, kunstspectakel op de boulevard hier in nou, we gaan alweer op naar het nieuws en weer van drie uur we kunnen nog uh, twee platen voor je gaan draaien. En een van die twee platen die we voor je uitgekozen hebben is deze gouden oude van ub 40. Hier zijn ze met Sing Our Own Song. The great tears that brought, for Our Brothers in sisters I'm